Zes uur. Dit is Radio 1 met Bert van Sloten. Treiteren en pesten bij de sociale werkplaats in Schiedam... was schering en inslag, blijkt uit een zojuist gepubliceerd rapport. Nu het NOS Journaal met Ewaard Jong. Op Curaçao zijn de moordenaars van Helmin Wiels... de leider van de grootste politieke partij van het eiland... nog voortvluchtig. Er is nog niets bekendgemaakt over een motief. Veel inwoners denken dat de daders bij de maffia gezocht moeten worden... zegt correspondent Dick Draaier. Zo was hij de afgelopen weken bezig met zijn strijd tegen illegale loterijen. En iedereen op Curaçao weet dat daar zware jongens achter zitten. Ja, en dan wordt het de link al gauw gelegd. De autoriteiten hulden zich nog in, uh, in stilzwijgen... Uh, dus daar weten we het officieel niet van. Maar men denkt hier aan een afrekening vanuit uh, de maffia. Wiels werd gisteren doodgeschoten toen hij vis kocht op het strand bij de wijk Marie Pampoen. De twee daders ontkwamen in een auto waarin de chauffeur was blijven zitten. Het proces tegen neonazi Beate Tjeppe is aan het eind van de eerste dag uitgesteld tot volgende week dinsdag. Dan reageert de rechtbank op het brakingsverzoek van de verdediging. De verdediging vindt de rechtbank partijdig, omdat de advocaten gefouilleerd worden voor ze de rechtszaal in mogen en de aanklagers niet. De 38-jarige Tjeppe staat met vier handlangers terecht voor moord op acht Turken, een Griek en een politieagenten. Staatssecretaris Wekers moet de Tweede Kamer voor het einde e week einde extra informatie geven over de toeslagenfraude. De oppositie wil vooral meer weten over andere gevallen van systematische fraude dan de Bulgarenfraude. CDA-Kamer dit ontzicht daarover bij BNR Nieuwsradio. We hebben natuurlijk alleen een overzicht gehad van, die, uh, van het geval met de Bulgaren. Maar er zijn nog 279 andere gevallen van dat soort systeemfraude. We willen weten wat er aan gedaan is en wat voor fraude dat betreft en hoeveel geld er nou mee gemoeid is, want dat kunnen zomaar tientallen miljoenen euro's zijn. En de zogenoemde Bulgare fraude is kennelijk het topje van de ijsberg, zei onzicht. Justitie in Rotterdam heeft vorige week in twee transporten van groente en fruit bij elkaar 800 kilo cocaïne gevonden. In de haven van Rotterdam bleek woensdag 150 kilo coke verstopt te zijn in een zeecontainer met bananen uit Ecuador. En vrijdag trof de douane pakjes met in totaal 650 kilo cocaïne aan in dozen met cassava uit Costa Rica. Het is nog niet duidelijk wie er achter de smokkel zit. De partij drugs die bijna 26 miljoen euro waard is, is vernietigd.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 Een onderzoekscentrum naar nazi-misdaden vindt dat de argumentatie in de zaak Den Jan Joek nieuwe zaken tegen kampbewakers kansrijk maakt. Er zijn vijftig mannen opgespoord die in de Tweede Wereldoorlog actief zijn geweest als bewaker in Auschwitz en van hen is nu de eerste gearresteerd. De VN-commissie, die de mensenrechten schendingen in Syrië onderzoekt... heeft afstand genomen van de uitspraken van commissielid Carla Del Ponte. Die zei gisteren dat er aanwijzingen zijn... dat opstandelingen het zenuwgas sarin hebben gebruikt. De VN-commissie benadrukt dat er geen bewijs is gevonden... voor het gebruik van chemische wapens... door een van de strijdende partijen in Syrië. Het nieuwe ijsstadion in Heerenveen moet 81 miljoen euro kosten. Dat staat in het bidboek voor het nieuwe t -Alf.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 Veer nog volop zon, maar ook wat stapelwolken. Het is 15 graden op de Wadden en 20 tot 25 land in maart. Morgen wordt het 19 tot 23 graden, ook op het strand. En in de loop van de dag buien met kans op onweer en hagel. Vanaf woensdag wordt het een stuk frisser. Ja, verkeersinformatie. John Zahoka, Files vooral door ongelukken? Ja, inderdaad, zonder meer op de A15 richting Gorken... komen we Rotterdam, bij Papendrecht, 5 kilometer. Daar zijn de rijstoken weer vrij. Op de A20 richting Hoek van Holland zijn op twee plaatsen ongelukken gebeurd. Allereerst bij Moordrecht, daar staat 2 kilometer. waar is de rechterrijstok dicht en verderop 4 kilometer... bij Knopend klein En ook daar is de rechterrijstok afgesloten. En ook veel vertraging door ongeluk op de A50 eindhoven os Op de rijbanen richting Eindhoven is het misgegaan bij Veghel Noord. Daar staat 6 kilometer en daar is de rechterrij ook dicht. Op de andere rijbaan zat een lange kijkersfielen van 9 kilometer... tussen Eerde en Veghel Noord. Het verkeer tussen Eindhoven en Os kan beter omrijden via Den Bosch. Over 68 seconden nog veel meer nieuws. En hoe was jouw business trip naar Kopenhagen? Heel efficiënt. In één dag retour. En de duw is rond.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 Het NOS Radio 1-journaal. Bert van Sloten. Goedenavond, we gaan zo dadelijk naar Leeuwarden, want Leeuwarden viert feest. Dat is straks. Sociale, maar eerst de sociale werkplaats in Schiedam. Intimidatie en belangenverstrengeling waren daar doodnormaal. De directeur en vier leidinggevende zijn daarom op non-actief gesteld. Zojuist is er een rapport gepresenteerd van een onafhankelijke commissie... onder leiding van Autopolitica van de Vondervoort. Wat de commissie het meest opgevallen is, is dat er binnen de BGS... dat is de sociale werkplaats, dat er heel erg veel aandacht is voor de productie... en heel erg weinig aandacht voor de mensen. Dat mensen zich die in de leiding onvoldoende realiseren. Dat er sprake is van kwetsbare werknemers die afhankelijk zijn van beschermd werken... van begeleid werken, en dat daar eigenlijk geen aandacht voor is. Een voorbeeld uh, wat u geeft in uw rapport is uh, het moment dat iemand zich ziek meldt. Wat gebeurt er dan? Mensen die zich uh, ziek melden worden eigenlijk onmiddellijk opgeroepen. Soms moeten ze al binnen een uur of binnen een paar uur bij de verzuimconsulent zijn. Of ze nou wel of niet uh, koorts hebben. Of ze nou wel of niet uh, zichzelf kunnen vervoeren. Uh, en ons is opgevallen dat mensen heel erg snel weer aan het werk worden gestuurd. Ook al zijn ze erg ziek. Of herstellen Ook... ze bijvoorbeeld... Ja, ook al zijn ze uh, ziek. Wij zijn natuurlijk geen medici. Maar de voorbeelden die we hebben gehoord en ook heel vaak hebben gehoord... die maken dat wij er wel echt van overtuigd zijn geraakt... dat mensen te snel aan het werk worden gestuurd. En dan de directeur. Uh, in het rapport valt te lezen dat hij ja, ook mensen bij- en scheldnamen geeft. Dat er uh, veel wordt gepest, veel wordt getreiterd. Is dat ook een structureel iets in de cultuur daar? Ja, volgens ons wel. We hebben er zo ongelooflijk veel verhalen over gehoord. Stuitend was bijvoorbeeld ook hoe er om wordt gegaan met de dove en slechthorende werknemers. Klopt. Het is uh, geen gewoonte om dovertolken in te schakelen. Dat betekent dus soms ook dat mensen die afhankelijk zijn van een dovertolk om goed te kunnen communiceren en die binnen een uur bij de verzuimconsulent moeten zijn, eigenlijk met die verzuimconsulent niet kunnen, kunnen communiceren. Want ja, dat gaat met gebarentaal. En uh, ja, dat is toch wel, vinden wij, heel erg schrijnend. Wat maakt dit zo kwalijk? Uh, ik denk dat het het vooral zo kwalijk maakt omdat de meeste werknemers die in het reguliere bedrijfsleven zitten of die bij de overheid werken, die hebben op enig moment de keus om ergens anders te gaan werken als het ze niet bevalt. Deze mensen zijn afhankelijk van begeleid werken en hebben die keus dus heel vaak niet. Nu heeft u het rapport ook gepresenteerd aan de medewerkers zelf. Hoe reageerde die? Er waren heel veel medewerkers aanwezig. Ik denk dat het er wel 400 of zo geweest zijn. Het was muisstil in de zaal. En er was een uh, groot applaus toen de presentatie afgelopen was. En tussentijds konden we zien dat heel veel mensen knikten. Ik denk dat medewerkers zich erg hebben herkend in het rapport. En daar een bevestiging in hebben gezien van heel veel ongemak... waar zij al jaren mee te maken hebben. Is dit alleen iets wat in Schiedam speelt? Of vermoedt u dat er bij andere sociale werkplaatsen... net zulke schrijnende gevallen naar boven kunnen komen? Ik weet het niet. Wij hebben alleen de sociale werkvoorziening in Schiedam onderzocht. En ik vind het ook gevaarlijk om aan de hand van één voorbeeld... uitspraken te doen over alle sociale werkvoorzieningen. Ik heb daar geen zicht op en wil er ook geen enkel oordeel over geven. Tony van der Vondervort was dat. In een bijdrage van Hendrik Willem Hofs. Radio Brasa hoorde u eerder deze uitzending al. Die heeft een extra uitzending vanwege de moord op de Curaçaose politicus Helmen Wiels. Marcel Bril is al de hele middag op de redactie. Marcel, wat is een beetje nou de toon van die extra uitzending die ze vanmiddag maken? Ja, gedragen denk ik toch dat dat het, het juiste woord is. Gedragen en, en geschokt, dat zijn ook woorden die je vaak uh, langs hoort komen. Uh, Curaçao is de onschuld verloren. Die woorden komen langs van de presentatoren. Maar ook van de gasten die in de uitzending uh, zitten. Dus um, ja, dat is wel een beetje wat je hier proeft. Uh, en, en heel veel wordt er gesproken natuurlijk over wie de heer Wiels nou was. En vooral hoe um, dit nu allemaal geduid moet worden uh, wat er gebeurd is. De heren presentatoren hebben even de koptelefoon uh, afgegeven... Want de uitzending duurt geloof ik tot zeven uur, hè? Ja, dat klopt. Uh, omdat er nu een plaatje gedraaid uh, wordt. Uh, Edsel Winklaar, u bent één uh, van de presentatoren. En wat mij ook in de uitzending opviel... was dat u zei, ik heb Wiels gekend. Hoe zit dat? Oh, ik, uh, wij komen uit dezelfde buurt. Er zijn twee aangrenzende wijken. Ik heb uh, met hem samen op de basisschool gezeten. En mijn zus was een vriendin van, haar, van zijn zus... En uh, zodoende kende ik hem en ik heb ook verder met zijn uh, broer... gewerkt in een aantal NGO-organisaties op Bonaire onder andere. Had u de laatste tijd nog contact met hem? Ik heb hem uh, vorig jaar uh, nog gezien uh, toen hij uh, laatst op bezoek was hier in Nederland. Raakt het u, omdat u hem kent vanuit uw jeugd, juist meer deze moord? Ja, sowieso, omdat ik hem ken. Ik ken zijn familie. Maar ook omdat uh, als mens uh, wat er met hem is gebeurd... Uh, ja, dat is niet te accepteren. Dat kan ik niet accepteren. En dat, uh, dat veroordeel ik. Heeft u er een verklaring voor wat er gebeurd is? U stelt heel veel vragen ook in deze uitzending, ja. maar heeft u al antwoorden gevonden? Nee, nee nog, niet. Nog, niet. nog niet. En ik wil ook niet speculeren naar oorzaken. Daarom hebben we geprobeerd uh, hem als persoon neer te zetten. Zijn idealen, zijn visie. Wat betekende hij voor zijn, voor zijn volk, voor zijn land Curaçao? Ik loop even de tafel uh, om, de studiotafel, uh, en daar uh, zit Imro de Randami. U presenteert ook, komt niet uit Curaçao, begrepen, maar heeft wel banden, toch, met het eiland? Nou, ik ben geboren in Suriname, heb jaren voor de klas gestaan op Curaçao. Dus wat dat betreft ken ik het eiland en mijn partner is grootgebracht en volwassen geworden op Curaçao. Uh, dus we hebben heel geregeld contact, gaan er ook uh, vaak naartoe... En wij volgen ook al vanuit dit programma... Uh, de situatie zoals het zich ontwikkelt op Curaçao op de voet. Toen u, toen u hoorde dat uh, dit gebeurd was, toen de heer Wiels, dat de heer Wiels vermoord was... dacht u toen direct, ik moet radio-uitzendingen gaan maken? Of kwam er ook emotie bij, bij u? Uh, er waren zeker emoties, omdat meneer Wiels voor mij... meer is als alleen maar een politicus. Wat is hij dan voor u? Uh, hij probeerde zijn volk, en met name de arme mensen mee te nemen... dus op te lichten tot een niveau... welke hij acceptabel vond. Uh, hij probeerde dat op eigen kracht te doen... zonder de handen op te houden. En dat zijn dingen die mij aanspreken. Hij noemde zichzelf een Afro-Curaçaoenaar en uh, probeerde aan mensen te laten zien dat je als Afrikaanse Curaçaoenaar... of Afrikaanse Nederlander, naast alle andere mensen... je moet proberen te profileren in de maatschappij... en niet tegenover elkaar te staan. Nou, dat is het gedachtegoed welke ik deel. Dus er was meer als alleen maar een geschoktheid. Omdat ik hem volgde, was er ook kort en misschien nu nog... een gevoel van intens verdriet. Nou, uh, succes daarmee en ook nog met de uitzending. Ik loop de studio uit, het is hier bloedheet. Dus ik wens jullie nog even veel succes met deze hitte... en succes met de uitzending. Kunt u die uitzending trouwens gewoon ook volgen via internet Radio Brazza. Met één S is dat, dan kunt u het vinden. Maar zo bril was dat. Het is bijna kwart over zes. Tijd voor het volgende. Jacob de Reel uit Horen uit 2006. Als een kleine hit Oceans. MUZIEK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 You. We'll We'll I'm right Van Johanna Johnson ook voor de verkeersinformatie. Opvallende files er ongelukken op de A20. Richting hoek van Holland. Twee kilometer bij Moordrecht. Daar is de rechterrijste ook dicht. En iets verderop is het ongeluk gebeurd bij knopend klein Polderplein. Ook daar is de rechterrijst ook dicht. En er staat vier kilometer. Zo langer zijn de files op de A50 Eindhoven en Os in beide richtingen staan bij vegel Noord lange files van 8 kilometer. Op de rijband richting Eindhoven is namelijk een ongeluk gebeurd. Op dit moment is de politie bezig met een technisch onderzoek en daardoor is bij vegel Noord de rechterrij ook dicht. Het verkeer tussen Eindhoven en Os kan dan ook beter omrijden via Den Bosch. In de ochtend en avondspits het NOS Radio 1 journaal. Zes schrijvers maken kans op de Libris Literatuurprijs. Belangrijke prijs, maar is het ook zo dat de schrijver van het winnende boek kan rekenen op extra lezers? Trudy van Rijswerk met klanten van een grote boekhandel in Eindhoven. 35 Dankjewel. Vanavond is de uitreiking van de Libris Prijs. Houdt u daar rekening mee als u een boek koopt, dat het een prijswinnaar is? Uh, daar houden we rekening mee, maar dit keer kopen we uit voorzorg. Want Misschien is het dadelijk niet meer te koop, als er Welk. een van de twee wint. Welk boek is het? Arno Grunberg, even kijken. Die is genomineerd dus? Ja, het zijn ja. beide genomineerden. De man zonder ziekte en Euforie van Christian Weitz. Zo, en jullie denken van nu toeslaan, want anders... Ja, dan zijn ze dadelijk op. En dan kunnen we ze niet meer lezen. <laughs> want, want u spreekt uit ervaring, neem ik aan. Ja, als... Iemand zo'n prijs wint, dan rennen mensen natuurlijk allemaal naar de boekenwinkel om dat boek te gaan kopen. Dus vandaar. Hier liggen ze allemaal op tafel, de genomineerden, en nog meer. Mirjam is hier boekverkoper. Um, vertel eens, hebben die mensen gelijk? Lopen ze het risico dat als ze morgen komen en een van die boeken is prijswinnaar, dat het er dan niet meer is? Ja, kans is groot. Uh, half tien gaan we open morgen vroeg. En dan de, nou de eerste, uh, naar een kwartier denk ik wel dat de eerste bellen zal komen om te vragen of ze het willen reserveren. Wij gaan natuurlijk, zodra we hier zijn, de boeken al bestellen. En dan in de 24-uurslevering, zodat we ze de volgende dag hier hebben. Maar um, ik heb er nu nog, en van enkele iets meer dan van de andere, maar... De kans is groot dat ze morgenmiddag wel allemaal op zijn. En dan is hopelijk zijn ze dan ook nog leverbaar. Want ja, iedereen zit te wachten wanneer, wie, wie het wordt. Dus ik uh, ben benieuwd. Dus ik moet concluderen dat als je zo'n prijs wint... dan begint je boek al beter te lopen. En als je hem dan gewonnen hebt, dan loop je helemaal binnen. Ja, dat is echt een boost voor de, voor de winnaar. De winnaar zal sowieso verkopen. Eén van de genomineerden is Esther Gerritsen. Met haar boek Dorst. Goedenavond. Goedenavond, hallo. Hallo. Zijn er al uh, veel exemplaren van uw boek de afgelopen dagen verkocht? Oeh, de afgelopen dagen, dat zou ik niet <lacht> weten. Nou ja, die meneer en mevrouw die we net hoorden, uh, daar was uw boek niet bij. Die kochten twee andere genomineerden. Uh, maar u heeft die cijfers nog niet doorgekregen? <lacht> nee, nee. Ik bel mijn uitgever niet elke dag voor dat <lacht> date. Maar misschien dat ik het vanavond hoor. Ja, maar werkt het inderdaad zo dat uh, lezers uh, morgen gewoon massaal naar de boekhandel gaan... om uh, de winnaar van de Libris-prijs te kopen? Ja, absoluut. Ja. ja, De shortlist helpt al voor de, voor de verkoop, maar winnen is nog beter. Ja. En morgen, wat u betreft, moeten ze gewoon dorst kopen? Ja, sowieso. Wat er ook <laughs> gebeurt. Ja. Wat er ook gebeurt. Of u wint of niet. Ja. Met, met dorst laten we eventjes gewoon ook het verhaal er nog eventjes uh, bij ja. nemen. Het gaat over een moeder en een dochter die niet echt goed met elkaar kunnen opschieten. Nee, niet echt. een moeder en een volwassen dochter. En die moeder ligt op sterven en de dochter besluit daar moeder in te trekken om voor die moeder te gaan zorgen. En die moeder zit daar helemaal niet op te wachten. Maar ja, die wil ook graag nog een goede moeder zijn. Dus die staat het toe. Ja, het is een verhaal over gevoelens... maar eigenlijk gevoelens die ze niet weten te uiten... of op een hele gekke manier weten te uiten. Ja, ze hebben allebei een idee hoe je een goede dochter... en hoe je een goede moeder zou zijn. En die rol proberen ze te vervullen... maar die ligt hen eigenlijk allebei niet... Nee. U staat op die shortlijst, maar ja. u bent niet voor de eerste keer genomineerd uh, voor deze prijs. Um, is het als je voor de tweede keer erop staat anders? Mm, nou ja het, het is, ja, ja, het is iets minder Ja, is dat anders? Ja, goed, je vraag. weet een beetje wat voor, wat voor gek, wat voor gekkigheid je te wachten staat. En, uh, Zoals nu Ik zit nu in de schmink en naar mezelf in de spiegel te kijken... terwijl ik met jullie bel. Dat is al een beetje gek. <laughs> maar het is iets meer te relativeren dan de vorige keer. Of is het uh, nog steeds heel spannend? Ja, het, is, nou, het is nog steeds heel spannend. Maar uh, ja, de eerste keer kijk je veel meer je ogen uit... als, als, als, als een soort... Uh, uh, yeah. Alsof je naar de slagbank wordt geleid. Van, wat gaat er hier gebeuren? Dat klinkt wel heel negatief. naar De slagbank oh, nee, nou, het nee, moet toch een feestje je, dat zijn? Je iets, dat, je, dat, je, dat je helemaal. Dat het dat allemaal echt. Dat je echt je ogen uitkijkt. En geen flauw nul hebt hoe, de, hoe, de, hoe dat allemaal in zijn werk gaat. Ja. En als het. Eh, Want ze komen er langs. Hè, met een camera er, er altijd bij. Bij de Libris... Eh, dan hoor je dat je genomineerd bent. Uh, gaat u dan ook die andere boeken meteen kopen en, uh, en lezen? En denken van. Oh, die hebben het zo gedaan. Nou, ik was, uh, ik was toevallig in twee van de boeken van de shortlist was ik al begonnen. En ik ben juist gestopt met lezen toen na die nominatie. Omdat je dan zo gek gaat lezen en dat met elkaar gaat vergelijken. Dus ik dacht, nou, ik ga dat uh, op mijn gemak lezen na 6 mei. En welke boeken liggen er nu ongelezen of half gelezen op het nachtvakje? ik was in, uh, in het boek van Hoef de Jongen van Tommy Wiering ga begonnen. En daar ga ik dan in verder. En dan ook de rest. Ja, want u bent bang dat u het gewoon niet eerlijk leest eigenlijk. Ja, dat is een beetje gek lezen, ja, op zo'n ja. moment. Um, maar ja, dan daar, daar kan ik eigenlijk ook niet vragen. Als u het niet wint, wie het dan moet winnen. Want u weet eigenlijk dan niet uh, hoe die andere boeken zijn. Nee, behalve nee, dat uit kan de recensies. Ik dan niet, nee, dan kan ik het alleen uh, als ik van op de recensies afga, ga, ja. ja. En het gevoel? Uh, mijn gevoel zegt dat Tommy Wieringa gaat winnen. Waarom Tommy Wieringa? Uh, um, ja ja, mijn gevoel zegt, ja, ik, zoals, ja. nou ja, zoals je net al zei, ik heb, ik heb ze niet, niet helemaal gelezen, dus ik kan er niet een gefundeerde mening over geven, dus komt er soort... ja. Je moet iets gokken. Ja, precies. Goede <laughs> go <laughs> recepties. Uh, vaak genomineerd. Uh, leuke band. Ik weet het niet. Ja, ja nee, dat soort dingen. Het kan allemaal meespelen. Wij weten het ook allemaal niet. Waar nee. de jury natuurlijk op, uh, op beslist. Nou, ik wens u uh, hoe dan ook een, een mooie avond. Uh, een ja. fijne spanning toegewenst. Uh, ja. En misschien een hele mooie ontlading. En dan loopt iedereen morgen naar de boekhandel om uw boek Dorst uh, te kopen. En als het niet zo is, moeten ze het toch doen, zegt u. Uh, ja. In nieuwsuur vanavond op uh, ja. Nederland 2. 10 uur en uh, de winnaar, want het is natuurlijk ook niet een prijs uh, om des keizers baard, die krijgt 50.000 euro. En nummer 2 krijgt niks, hè? Maar uh, nee. nou ja, de genomineerden hebben, hebben ook al wat gewonnen. Nou ja, in ieder geval de eeuwige roem dat ze genomineerd zijn. Mevrouw Gerritsen, dank u wel voor het gesprek. Graag gedaan. Dag. Hebben we hebben nog nieuws over Curaçao. Want dat is het nieuws ook van vandaag, waar eigenlijk de dag vanochtend mee begon. Op Curaçao tast men nog in het duister over de toedracht van de moord op politicus Helmin Wils. Onze correspondent Dick Dik Draaier ging terug naar de plaats van het delict... en sprak een ooggetuige die zag hoe Wils werd vermoord. Ja, u, u verkoopt vis hè, op het strand van Marie Pompoen. Ja. En u verkoopt vaak vis aan Helmin Wils? Ja, vaak wel, maar ik kom niet altijd bij mij... Want... Misschien hebben ze weer werk, maar als hij altijd een kans heeft, dan hij langs. En gisteren was hij even langs. Hij heeft een beetje druk en hij zegt me, nee, vandaag zou ik meenemen om lekker thuis te zitten eten. Maar ik had begrepen dat hij ook nog wel een rondje gaf aan de omstanders. Ja, ja, ja, die mensen die daar zitten, ze krijgen allemaal van hem iets. En hij net kon hij me betalen en ik geef hem de rest geld. En gebeurt. Wat gebeurde er precies? Wat heeft u gezien? Ja, gewoon. Onmiddellijk zo. Ik heb hem geld teruggegeven. Ik draai om. En ja, ik hoor. En ik denk dat het iemand anders was. Want ik zie een, een collega van mij, Visserman ook. En hij schreeuwt en valt van die stoel. En ik denk dat hij die. Ik ja, dacht eerst dat hij geschoten ja, was. hij is geschoten was. En ik vraag, wat heeft hij gedaan? Gigo. En die meisje achter mij zei, nee, het is um, Herman Wils. Ik zeg waar is hij? Hij zeg, hij ligt daaronder. En ik, toen kijk ik, ik zie hem op, op de grond liggen. Hoeveel schoten heeft u gehoord? Ja, vijf zeker, maar achter elkaar zo. U heeft ook de, de, de daders gezien? Het was, het was helemaal bedekt. Ze hadden hun gezicht bedekt? Met ja. capuchon? Ja, helemaal, helemaal ja. ja. En hoeveel waren het er? Nee, ik zie één, één persoon. Want er wordt gezegd dat er drie... Er was niet drie, er waren twee personen. En één bleef in de ogen, één kwam eruit. Geen drie personen dus? Geen drie personen. De algetuigen van de moord op de politicus Helmen Wiels. De bijdrage was van Dick Draaier. Morgen om 9 uur Nederlandse tijd... geven de autoriteiten op Curaçao een persconferentie. Kunt u beluisteren hier zo op Radio 1. Het is feest in Leeuwarden, want na het behalen van het kampioenschap in de eerste divisie is het nu tijd om de ploeg te huldigen. Onze verslaggever Roel Pauw is in de stad van Cambuur. Op het plein aan de voet van de Oldenhoven, de oude dikke toren van Leeuwarden, zijn een paar jongetjes aan het voetballen. Zijn jullie allemaal blij? Ja. Hoe klinkt dat? Heel blij? Ah, ja, ik kan Ik ben mijn stem kwijt van vrijdag. Toen hadden jullie ook al een feestje? Ja. ja. Nacht opgebleven naar het Cambu Stadion toe. En nu nog een keer een feestje? Nog een keer. Huldiging, altijd mooi om te zien. Ja. ja. Heb je het al hier meegemaakt? Even kijken, 13 jaar geleden? Nee, toen ben ik net geboren. Dus, uh... Dan is het wel iets heel bijzonders. Ja, heel bijzonder. Een groepje diehard fans zit in de zon en drinkt er alvast maar. Een biertje op. 44 jaar supporter, hè? Hoeveel kampioenschappen heeft u dan meegemaakt? Drie promoties en twee kampioenschappen. Wat voor avond wordt het? Nou, wat, uh, wat heel gezellig. Ja, het is nu al gezellig, maar uh, ja, een lekker biertje erbij. Is dit de eerste ronde bier? Of, uh... nou, de vierde, de vierde. De vierde. Nou, dus dat valt nog mee. Bij de toegang naar het plein worden uit een busje kartonnen dozen uitgeladen. Gratis shirt voor de fans. Ja, zeker. Er worden hier 3500 shirts gratis weggegeven. Zolang de voorraad strekt. Zolang de voorraad strekt. En de op, voorraad is er nu nog. Dozen is vol. Nog. En we zijn nu nog niet aan het uitdelen. Je wil maar zeggen dat u nog even erop mag wachten. Dit is een kampioenseditie. Ja, dit is uh, uniek. Kambuur Leeuwarden, 2013, met het ja. hertje van Kambuur. Zometeen. Wat voor feest wordt het? Nou, het wordt volgens mij een geweldig feest. Dat is, uh... Als het elftal aankomt, ja, dan gaat het helemaal los. Nou, die gaan inderdaad helemaal los daar vanavond in Leeuwarden. Ik zei net morgenochtend 9 uur, maar ik heb dat verkeerd gezegd. Dat is vanavond 9 uur. Dan geven de autoriteiten een persconferentie op Curaçao. We gaan naar de avondspits van Joost Eertmans. Joost, goedenavond. En wat ga je het over hebben, Joost? Bert, we gaan het uh, niet over Pim Fortuyn hebben. Dat waren vele mensen die me dat vroegen. Maar dat, dat hebben we eigenlijk op zijn geboortedag gedaan. Nu niet op zijn sterfdag. Pim is altijd een beetje aanwezig in deze show, uh, weet je natuurlijk, Bert. Ja. We gaan het hebben over, uh, over, over wapen, uh, wapenlobby, wapengeweld. Uh, in Houston, weet je, het hele weekend waren daar 80.000 aanhangers... Moet je nagaan ...van de National Rifle Association, de NRA. Je kent het, de, ja. de gevreesde en machtige wapenlobby van de VS Die hielden een jaarvergadering en eigenlijk was er maar één agendapunt... Um, hoe lang en hoeveel wapens kunnen we blijven houden legaal als Amerikanen? Ze hadden een thema, dat was neem stelling en vecht. Nou, hou ik van stelling nemen, maar ik hou niet zo van vechten met wapens. En je moet je eigenlijk afvragen, hè? zelfs na Newton... 27 mensen kwamen daar om het leven, en dat in, op die basisschool. En al die andere schietdramas blijft die lobby maar doorgaan. Uh, echt uh, meedogenloos kun je zeggen. En ze geloven in hun eigen frame en dat is guns don't kill people... People do, hè? dat zegt de NRA al altijd. Ik denk juist niet dat wapens Amerika veiliger gaan maken. Ik denk het zelfs sterker nog dat het juist tot meer bloedvergieten gaat leiden. En mijn pleidooi in avondspits is Bert: de wapenlobby die heeft bloed aan haar handen in Amerika. En u kunt meedoen. We gaan in debat met Frank Slijper. Hij is een campagnevoerder tegen wapenhandel. En Willem Post is erbij, Amerika-deskundige. Zit in de show zometeen. U kunt ook meedoen. De lijnen gaan open. 0800-1121, de wapenlobby in de VS, heeft bloed aan haar handen.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 Dit is Radio 1, het NOS-journaal. Op Curaçao zijn de moordenaars van politicus Helmin Wiels... de leider van de grootste politieke partij van het eiland, nog voortvluchtig. Veel inwoners van Curaçao denken dat de daders bij de maffia gezocht moeten worden. Wiels werd gisteren doodgeschoten toen hij vis kocht op het strand. De twee daders ontkwamen.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 De VN-commissie benadrukt dat er geen bewijs is gevonden voor het gebruik van chemische wapens door een van de strijdende partijen in Syrië. En dat zijn de hoofdpunten van het nieuws. Het weer. Peter kapers -Munneken. Ja, Het was vandaag een mooie zonnige dag. Maar wel werd het aan het eind van, het strand, van de, werd het, vanmiddag op het strand. Vanmiddag wat fris door wind aan zee. Maar vanavond blijft het op de meeste plaatsen nog een tijdje warm en droog. Dus het zal waarschijnlijk wel volle terrasjes opleveren. Maar uiteindelijk koelt het dan toch af na een graad of 8 tot 13. In het zuidoosten is wat meer bewolking en daar kan vannacht ook wat regen uitvallen. Morgen dan begint de dag vrij zonnig, hier en daar komen wat wolkenvelden voor... en het wordt 21 graden in het noordwesten tot 24 graden in het oosten en het zuiden van het land. In de loop van de middag dan ontstaan met name in het midden en het gehele oosten van het land flinke stapelwolken... die uitgroeien tot buien, mogelijk met onweer en hagel daarbij. Overmorgen dan passeert in de middag een storing met wat buien waarachter het afkoelt. En dat luidt een wat koelere hemelvaart in. Met een afwisseling van buien en zon en een normale temperatuur van rond de 16 graden. En dit is de ANWW Verkeersinformatie. Fiets lossen nu langzaam op. Er staat in totaal nog 55 kilometer. Nog een paar opvallende files door ongelukken op de A12 richting Den Haag. Er staat voor het knooppunt Gouden 5 kilometer. Dat komt door een ongeluk op de A20 bij Mordrecht richting Hoek van Holland. Daar staat 2 kilometer en daar is de rijst ook dicht. Op de A27 Breda richting Utrecht is het misgegaan bij Noorderloos. Daar staat 4 kilometer en daar zijn twee rijstoken dicht. En nog veel vertraging op de A50 Eindhoven-Os. In beide richtingen bij Veghel Noord staan files van 8 kilometer. Op de rijband richting Eindhoven is een ongeluk... Gebeurt. En op dit moment is de politie bezig met een technisch onderzoek. En daardoor is bij Veghel Noord de rechterreis ook dicht. Het verkeer tussen Eindhoven en Os kan dan ook beter omrijden via Den Bosch. Dit is Radio 1. WNL. Avondspits. Joost Eertmans. Wapenlobby VS heeft bloed aan haar handen. Geen 50-20 grijs, maar kleur op uw radio. Hier is tot 7 uur avondspits. Bel WNL nou? 0800 1121. Ja, goedenavond. Zelfs de 20 schoolkinderen en 7 volwassenen. die op 14 december vorig jaar. in Newtown op de Sandy Hoek Basisschool werden afgeknald door Adam Lenza deden de NRA, de machtige Amerikaanse wapenlobby, niet terugdijnsen. Sterker, ze kwamen met een nieuw voorstel om vooral alle scholen ook te bewapenen, om schoolkids beter te kunnen beschermen. Nog vorige week schoot een kind met een legaal wapen gekregen van haar vader per ongeluk haar eigen moeder dood. Het doet de wapenlobby allemaal niks. Eindelijk leek leken met Obama een andere wind door Amerika te gaan waaien en moesten de 27 doden van Newtown als offer dienen voor een strengere wapenwet en meer controles. Te vergeefs zelfs het voorstel om kopers van vuurwapens beter te screenen, werd na een intense lobby van de NRA in de Senaat uiteindelijk verworpen. Het is voor mij meer dan duidelijk, luisteraars, de wapenlobby in de VS heeft bloed aan haar handen. Bel nou. 0800 Ja, en vanochtend kwam daar nog het nieuws bij dat zelfgeprinte vuurwapens inmiddels mogelijk zijn in Amerika. Dus je gaat gewoon naar je printer en je print daar een aantal dingen uit. En dat is in 3D. Het enige wat je nog nodig hebt bij de ijzerhandel is een spijker. En je hebt gewoon een pistool. En in Amerika zijn ze druk nu aan het lobby om ook dat legaal te maken. Dus dan heeft iedereen zelfs zonder geld in feite een cadeau, een, een pistoolcadeau. Onvoorstelbaar. Ik praat straks met Willem Post uit Amerika, hoe hij er tegenaan kijkt... die lobby van de NRA en de, eigenlijk het falen van Obama in de strijd tegen legaal wapenbezit. En Frank Slijper is erbij, onderzoeker bij campagne Tegen Wapenhandel. Er um, wordt al getwitterd, kunt u ook doen, op hashtag eens, hashtag oneens. Avondspits eens, zegt PR, die staat voor Pierre Reitsma. NRA en wapenlobby, probleem oplossen door meer inbreng van datzelfde probleem. Precies. Reinhold Weerderburg zegt Eerdmans oneens. Blijft ieders en zijn of haar verantwoordelijkheid of je een wapen wil hebben of niet? En Emiel Kamzel twittert, ik kan hier niks anders dan het ermee eens zijn. Ja, inmiddels zijn er meer wapens dan uh, mensen in Amerika. Hoe kijkt u er tegenaan? Heeft de wapenlobby bloed aan de handen? Kijk uit, dit is avondspits, verkeer van rechts, maar u mag mij zeker links inhalen. Bel u maar, 0800 Ik ga naar mijn eerste beller op lijn 1, Berton Nieboer uit Arnhem. Goedenavond. Goedenavond, Joost. Dag Berthoof. Nou, heeft de wapenlobby bloed aan de handen? Ja, ik denk dat je dat wel zo, uh, zo kan stellen, inderdaad. Hè. Als je al kijkt dat er recent weer in het nieuws was... dat een vijfjarig kind zijn tweejarige zusje doodschoot En dat was dan niet met een geweer uh, dat hij van zijn vader uh, uit de kluis had gepakt. Nee, met een geweer dat hij gekregen had onder het motto van My First Rifle. Ja. Dus waar de Nederlandse, Nederlandse kinderen met My Little Pony spelen beginnen begin is in Engeland al met, of in Amerika, met My First Rifle. Dus om dat zo in het DNA van die kinderen te leggen, dat is, ja, dat is eigenlijk de absurditeit en top. Absoluut. Daarnaast, als je dan kijkt naar die slogan van Guns don't kill people, but people do, dat is feitelijk hetzelfde als zeggen van ja, van sigaretten krijg je geen kanker, maar van nicotine wel. Ja. Het is eigenlijk dezelfde. Ja, het, is eigenlijk geen speel, het frame is zo briljant in feite. Je dus geen spel tussen kan krijgen. Natuurlijk doden uiteindelijk eh, de, de mensen die halen die trekker over. Maar het slaat natuurlijk als een tang op een varken. Zo'n zo, zo, zo motto. Zijn we met ja, elkaar eens? Ja. Dus persoonlijk vind ik ja, dat, dat, ik vind het een hele enge club die NRA. Maar ik ja, er gaat natuurlijk zo bizar veel geld in die hele wapenindustrie om dat dat natuurlijk de drijfveer is. Ja. Maar het zit dus ook tussen die oortjes van al die Amerikanen. Het kan natuurlijk niet alleen die 80.000 uh, leden van die NRA zijn. Het, het moet ook landen in, op, een, op een vruchtbare bodem. Precies, maar dat, eh, blijkbaar als je daar als kind al mee in aanraking wordt gebracht... kun je het misschien uh, de volwassenen helemaal niet uh, ja, kwalijk nemen... omdat het al in, als kind in een DNA gegoten wordt. Ja, precies. Berto Nieboer, we zijn ja. het volstrekt eens. Dankjewel voor jouw belletje uit Arnhem. Eh, we gaan door met de show. Mark Westerdorp twittert het eens. En iedere politicus die het met NRA eens is, is, is, is dat ook. Eh, u kunt meedoen, wapenlobby VS heeft bloed aan haar handen. Voor een, dit weekend kwamen er dus 80.000 aanhangers bijeen in Houston. Eh, vindt u dat ook, dat zij een directe verantwoordelijkheid hebben... voor het uh, bloedbad, zoals dat in Newton heeft uh, plaatsgevonden? Ik ga naar een tegenstander op lijn 2. Elie van Tijn uit Hengelo. Goedenavond, Elie. Goedenavond Joost. Dag. Ik ben het uh, niet eens met jouw stelling. Ik heb uh, acht jaar in een land gewoond waar vrijwel iedereen een wapen heeft. En daar gebeuren dit soort dingen nooit. Het is gewoon een kwestie van opvoeding. Het is een kwestie van bedrijfscultuur. Het is een kwestie van, van de mentaliteit waarmee je mensen opvoedt. Ja. En... en als je en het is heel simpel. Kijk, als je mensen opvoedt met de mentaliteit dat je iedereen maar mag afknallen met wie het niet eens, dan, ja, dan creëer je dit soort problemen. Maar ik heb dus acht jaar in Israël gewoond, daar heeft iedereen een wapen en daar gebeurt dit dus echt helemaal nooit. Nee, maar ja, wat is het? Wat wat denk je als wij als wij iedereen een wapen zouden geven? Wordt het dan veiliger of, of wordt het onveiliger? Nee, ik zeg niet nee, nee, nee. Ik zeg niet dat het, het is geen kwestie van meer wapens, het is een kwestie van opvoeding. Het is een kwestie van, als je mensen opvoedt met het idee... dat je iedereen maar mag afknallen, ja, dan creëer je dit soort problemen. En dan heeft het niks te maken met de vraag of ze wel of niet een wapen hebben. Nee, maar het opvoeden is dus, wat net is vertelde, my first rifle. Dat geven ze dus kinderen waar wij poppen en barbies ja, aan denken. Ja, dat ben ik ook met Bertho dat... wel eens. Dat wat inderdaad belachelijk is. Maar ik, ik zeg al, als je acht jaar in Israël hebt gewoond... waar kinderen dus ook ermee opgroeien, weliswaar niet met wapens. Want die hebben ze niet tot je hmm. 18 bent. Um, maar wel met die dingen zijn gewoon in huis en je weet hoe ze werken en toch gebeurt dit niet. En dat heeft gewoon te maken met de manier waarop er omgegaan wordt met wapens en waarop er blijkbaar wordt, um, ja, toch informatie wordt gegeven en de mentaliteit die er heerst wat je met een wapen moet doen en vooral ook wat je er niet mee moet doen. Ja. Ja, dat is waar. Het is ook een kwestie van opvoeden, Eli. Dank je wel. Je bent, uh, bent het in deel, deel met me eens, deel dus niet. U kunt meedoen, hoor. Wapenlobby VS heeft bloed aan haar handen, zeg ik. De NRA, wel te verstaan, National Rifle Association. Zometeen hoort u Frank Slijper, waar hij er tegen aankijkt... vanuit de reclame, nou, zeg maar, campagnewereld tegen wapenhandel. Uh, eerst nog Elke Jan Venema uit Apeldoorn. Goedenavond. Dag, meneer Mans. Goedenavond. Nou, dit vind ik dus echt schandalig, hè. Dat iemand beweert dat in Israël mensen daar uh, moralistisch beter mee omgaan... terwijl ze net in Syrië weer bombardementen hebben uitgevoerd... Uh, waarbij ja. weer uh, tig slachtoffers zijn gevallen. Zo bewust is de Israëliet zich van het uh, uh, gebruik van wapens. Nou, nou zijn punt is meer. Er bijna op, uh, om daar, ik, ik moet er bijna om ja, janken. Ja, maar gaat u punt even zelf, maar want het, hij bedoelt inderdaad het, hoe je de mensen uitlegt wat je met wapens. Ik vond dat nee, uh, het was een als beetje. Als jij als jij al vroegtijdig duidelijk maakt dat jij wapens kan gebruiken, dan ga jij dus zonder uh, uh, protest. ...naar Syrië om daar mensen af te slachten. Dat is de terroristenstaat Israël. Even terug, op... Elko. Sinds de Zionistische... Op, uh, ja. uh, uh, hoe weet dat? Uh, uh, sinds dat is, is gecreëerd... ...is dat sterker nog, hè? Weet ja. u, uh, u moet maar eens koekelen. Uh, Elke, de... we gaan nu de verkeerde kant op... ...want we gaan nee, nee, naar nee, Israël. Nee, ik, nou... wil, ik wil dat je even naar de wapenlobby gaat. Nou... Dan uh, is dat net als uh, de Israëlische wapenlobby. Dat uh, moet je nou voorstellen. Ja. Dat je kinderen een wapen geeft. My first can. Ja. Met een vlindertje erop. Nee, ze ja, zijn ja. gek. Maar goed, hoe, ja. hoe zionistisch ziek moet je zijn? Nou, dat laatste hoef je er niet bij te zeggen. Elko, het punt is wel helder. Ik ga naar Frank, Frank Slijper. Goedenavond. Goedenavond. De slijper heeft meegeluisterd. U bent onderzoeker bij campagne tegen wapenhandel. U doet onderzoek naar internationaal handel in wapens, ook in Nederland overigens. Ja, er wordt veel, veel gebeld en gesproken over dat My First Rifle uh, idee wat er bestaat in Amerika. Geef je kind een geweer, uh, zoals wij kinderen een little pony geven. Um, is, is, ja, is dat eigenlijk wel de crux, dat dat in Amerika fout gaat? Dat daar, we daar al die, al die wapen ellende aan te danken hebben? Nou, daar hebben we denk ik niet aan te danken, maar het is wel een uitwas van een uh, systeem waarbij uh, uh, ja, eigenlijk uh, het bezit van een vuurwapen wordt verheerlijkt. En uh, daar, aan, daarmee gepaard uh, gaan, gaan natuurlijk een heel aantal uh, grote problemen in de Amerikaanse maatschappij waar heel veel doden vallen door uh, persoonlijk vuurwapenbezit. Ja. En ja, die... Uh, het geven van, uh, van, van vuurwapens en kleuters, uh, dat is uh, natuurlijk te bizar voor woorden. Nou, er komt vandaag nog iets bij dat je dus je eigen wapen in Amerika kan gaan printen. Ja, ja. letterlijk. Ja, inderdaad. Het, het is voor mij een kwestie van tijd. Ik bedoel, het, het, het kan wel, maar er zijn nog een aantal stappen te gaan. Uh, uh, niet in de laatste plaats uh, de prijs van, van dit alles. Want uh, het is niet een uh, printertje wat je zoals je. ...printer bij je computer voor... Nee, ik begrijp dat die iets duurder is dan die we thuis hebben staan. Dat is overigens dus wel zo. Je moet wel een, een, een 7.000 euro ervoor neerleggen. Maar goed, dan heb je een, een printer die vuurwapens uit, uit, uitprint. Uh, plus, noem je je even een spijker halen, begrijp ik, bij de, bij de, de drugstore. Um, ja. Het punt is natuurlijk wel... ...is dit het voorland misschien ook wel voor Nederland? Uh, nou, ziet precies, u dat? Dat is inderdaad het punt. Uh, de, de verspreiding van dit soort technologie... Waar, waar nu dat natuurlijk ook nog in zijn kinderschoenen staat... Uh, die hele 3D-prototyping... Uh, dat, dat kan je donderop zeggen... dat dat met een aantal jaren... stukken makkelijker, stukken goedkoper gaat... en dat de prijs uh, daarmee omlaag gaat. Daaraan gekoppeld. En dat is een beetje het, het idee ook van dit project... van deze Texaanse student Cody Wilson. Ja. Die, uh, die heeft een zoals hij het zelf uh, noemt, wiki-weapon uh, gemaakt. Met, met ook het idee, niet alleen dit soort dingen te kunnen printen... maar ook de technologie, de tekeningen uh, van, van allerlei wapens... om die vrij verspreidbaar op het internet uh, te zetten. Ja. Voor een deel kan dat, is dat ook al uh, te vinden op het internet. Maar hij wil eigenlijk een soort Wikipedia... maar dan voor wapentechnologie gaan, gaan maken. En ja... Jongens. Dan is natuurlijk uh, komt er wel een heel groot probleem bij, waar nu al wapens vrij makkelijk uh, verkrijgbaar zijn in Amerika. Dat bedoel ik. Precies. dan ook buiten Amerika en uh, ja is helemaal uh, het hek. Van de dag. Als we het allemaal zo makkelijk maken. Net als de Boston-bombers. gewoon op, op, op, op YouTube. gewoon letterlijk konden zien. hoe ze zo'n zo, zo snelkookpan uh, kunnen laten exploderen. met heel veel ellende erin. Het punt is, ze zijn zo ziekelijk geneigd. om te denken dat iedereen maar een wapen moet hebben. dat, dat, dat men er ook echt in, in is gaan geloven. Hè, dat, dat, dat dat de wereld veiliger gaat maken. Het is hun eigen motto ook bij die NRA. van hè, neem stelling en vecht. Het is een gevecht. Als je geen wapen hebt, kun je niet vechten. Je moet vechten. De, de, hoe krijgen we dat ooit die, die geest weer in de fles? In Amerika zou, zou je zou je afvragen. Ja, ik, ik zie dat inderdaad niet gebeuren. Je zag het na het laatste schietdrama uh, weer in. Uh, wat was het in, in, in New York? Ja. Um, dan wordt er een aantal dagen uh, wordt, wordt er hard geroepen dat er, uh, dat er dingen moeten veranderen. Die eerste dagen hield de NRA zich ook uh, muis stil. Die, uh, die, die waren er wel verstandig in wat dat betreft. Maar uh, zodra het daadwerkelijk gaat om, om politieke stappen te nemen... dan uh, komt uh, de NRA uh, volledig in stelling. En uh, dan, dan laten ze hun, hun tanden zien. En laten ze ook zien hoe invloedrijk ze zijn in Amerika. En uh, ja zo invloedrijk dat het moeilijk is om... Uh, in elk geval op federaal niveau uh, wetten te kunnen wijzen. Maar de hand van is: hoe groot gaat de wapenlobby zich manifesteren in Nederland? Ziet u daar lijntjes vanuit Amerika dat die lobby zich uitstrekt naar Europa? Uh, Komt men binnen of is dat vooralsnog niet aan de orde? Ik bedoel, gelukkig uh, zitten we wat dat betreft... Uh, zeker hier in Nederland wel in een uh, heel, heel andere situatie. Maar ja, als je inderdaad kijkt naar, naar dat uh, 3D-printen... Ja. Uh, toevallig vandaag in de Volkshand stond er een uh, bedrijf uh, uit, uit Eindhoven... wat uh, apparaten verhuurt aan, aan wie ook maar wat wil uh, geprint hebben. Zij zeggen er expliciet bij, alles is prima... Wapens, uh, die, die laten we niet uit uh, onze printers rollen. Nee. Maar ja, uh, zoals dat in Amerika ook gebeurde. Het uh, eerste verhuurbedrijf die, die, uh, trok zijn printer terug op het moment dat ze er uh, lucht van kregen. Dat er een pistool mee werd geprint. Hopelijk. Maar ja, je zoekt even wat verder uh, tot je iemand vindt die wat minder scrupules heeft. En daar krijg je het wel gedaan. Precies. Frank Slijper, onderzoeker bij campagne tegen wapenhandel. Zeer bedankt. Kunt nog meedoen, luisteraars. Tot 7 is dit avondspits met de stelling... Wapenlobby VS heeft bloed aan haar handen. Ik zie nog één lijntje vrij. 0800 1121. De wapenlobby heeft bloed aan haar handen. Kunt meedoen ook op Twitter. Hashtag eens of hashtag oneens. Zoals Robert zegt, natuurlijk eens. Want deze lobby bepaalt de volksmentaliteit nog meer dan het wapenbezit. Vergeet ook niet het effect op de buitenlandpolitiek. Ik ga naar René Buto uit De Beeld. Goedenavond, René. Hoi. Hoi. Vertel ja, ik, ik, ik vind het moeilijk van wie met, met wapens leeft, zal de wapens sterven. En de, de, de verkoop, de handel die hierin zit, die is zo verderfelijk. Of het nou voor christenen, voor moslims of voor joden geldt. Van hier kleeft bloed aan. Ja. En het is, het is verderfelijk. Het is verschrikkelijk. Dat is het ook, René. Nee, dankjewel. Ik ga naar Roel de Ruiter uit Goor. Ja, je, Ja. Dag, goedenavond. Uh, met Rode ja. Z ik, uh, ik... Hallo? Zegt u maar, ja, ik hoor u. Ik, ik, uh, ik, kan, ik ben van ik, uh, ik mening dat het past bij een, een, een land waar het recht van de sterkste heerst. Het, het super supervrijheidsliberale uh, gedachte, waarbij onder andere ook uh, het uh, grote wapenbezit uh, hoort. En men denkt dat men daarmee kan omgaan, maar dat blijkt dus zeker niet. En ik ben bang als wij de eh, economische ontwikkelingen en de tref van de sterkste principe... ook naar Europa halen, dat het hier dezelfde kant op gaat. Het past dus bij het, bij het liberale begin van de tref van de sterkste. Kijk, dat is inderdaad waar, waar het op neerkomt bij mijn een soort survival. Zonder wapen dan, uh, dan loop je achter, dat is ook wat Ben eigenlijk bedoelt te zeggen. Mart Schrieken, heeft de wapenlobby in de VS bloed aan de handen, vindt u? Ik denk het wel, maar ik vind het een beetje zonde dat jij in je show niemand uitnodigt wie er heel erg voor is. Het is ja. vrij makkelijk om een show te maken in Nederland, waarvan 99% helemaal niets met wapens heeft. En ook nog eens mensen uitnodigen die allemaal een lobby ondersteunen die tegen wapens zijn. Nou, we hebben, deel... Post. we hebben Willem Post nog niet gehoord. Nou ja, probeer in ieder geval een aantal professionals of mensen uh, geestverwanten van die club die je steeds noemt uit Amerika aan de lijn te krijgen. Om eens een keer hun verhaal te houden, zodat we ook een beetje weten wat hun... Ja, die bizarre, bizarre geest doet, ja, doet Mart... denken dat dit, tot dit he, het schunum is om, om door het leven te gaan. Absoluut mee eens, dat zoeken wij altijd overigens tegenstanders, anders wordt het een iets te veel praatje voor de vaak. Het punt is alleen dat er heel weinig mensen te vinden zijn, ook bij onze eigen uh, schuttersverenigingen die voor zulke soepele regelgeving is als in Amerika. Maar drie vierde van de Nederlander spreekt Amerikaans. Je kan er wel een Amerikanen in de lijn scoren die deze club ondersteunt. Want ik ben wel eens benieuwd wat hun dan. Om dit soort idioten, ja, ik ben het beetje eens. Ik zeg je namens de eindredacteur Richard, die zegt het is allemaal geprobeerd. Het is niet gelukt. Dus daar, daar kunnen we nog bij doorgaan. Heb je een suggestie, Mark, dan moet je doorgeven. Want we, we praten graag met tegenstanders. Ja, Mark, dankjewel. Hi, hi. We gaan naar Willem Post. Amerika-deskundige natuurlijk ja, bekend. Goedenavond. Willem, goedavond Je staat te popelen, begreep ik. Nou ja, moet ik maar verplaatsen in de NRA, hè? Ja, precies. Ja, we hebben alleen jou nog. Dat komt er op een enden luisteren. Er zijn in Nederland wel een tientwintigtal 20 van leden van de NRA. Maar ja, goed. Uh, misschien durven ze toch niet uh, heel duidelijk hun standpunt te verkondigen. Of uh, moet je er volgende keer maar even uitnodigen. Ja. Nou, weet je, maar dit komt natuurlijk echt van het idee dat ja, Amerika uit de 19e eeuw... toen je ook nog iets van die supersonische wapens had en jacht. Vrijheid. Dus ja. in die zin is natuurlijk de liefde voor het wapen in zo'n cowboy-Indianenland van de 19e eeuw, dat is wel een beetje te verklaren. Alleen ja. nu zitten we in 2013 met supersonische wapens, ja, en dan kleven er natuurlijk wat bloed in je handen, hè? Dat bedoel ik, dat is een punt. Maar wat ook opvallend... A, ah, vind ik het opvallend dat er toch een tegeluid met, met Bloomberg hè, aan de gang is en uh, met uh, do de door het hoofd geschoten mevrouw... Uh, G ja. Gifford, hè, die hebben we. En we hebben de, de mayors against illegal, illegal, illegal, illegal guns, laat ik het goed zeggen. Er komt wel een soort offensief in Amerika, dat dat, uh, dat wapen, uh, wapenbezit wil terugdringen. Is dat nou groeiende in jouw ogen of, of, of, of redden ze dat nooit? Nou ja, het groeit langzaam. En er zijn wel opiniepeilingen dat het net iets boven de 50% is. Vooral veel mensen uit die steden inderdaad in de VS. En wat meer progressieve Amerikanen. Die dan nu toch wel heel erg duidelijk stelling nemen tegen al die wapens. Maar ja, dat is ook het fascinerende voor mij om Amerika te bestuderen. Het is een lappe deken van staten. Ja. En kom je in Kentucky of in Mississippi en je bent op die wapenshows... Ja, jeetje, vorige week hadden we nog het nieuws van, van een jongetje van vijf jaar. die zijn zusje van twee doodschoot. omdat ergens in de keuken nog zijn wapen stond. En weet je dat in Nederland kun je vier maanden de gevangenis in... Hè, als ze bij jou thuis een wapen vinden. Ja. In Amerika is dat natuurlijk helemaal niet zo. Nee, dat was dat waar we mee begonnen, de show. Dat, dat, dat, dat uh, My First Rifle-principe, uh, wat, wat aan kinderen wordt gegeven... zo'n gun uh, in plaats van een uh, Barbie. Uh, nou zeg je terecht, er zijn heel veel grote verschillen. De ene staat wil, wil, wil personeel op school gaan bewapenen. De andere staat, zoals New York, Colorado, Colorado laat ik het Nederlands zeggen... die willen het juist aanscherpen. Uh, gaat er nou ooit wat veranderen? Obama lukt het niet, hè, uh, Biden lukt het niet... De NRA zegt zelf, we zijn uit op een lange, uitgebreide oorlog. Dat zeggen ze letterlijk. Ja, hoe gaat het ooit, hoe gaat het, hoe gaat het ooit nou, veiliger worden? Ik moet je zeggen, nog maar kort geleden was ik in Amerika. Ja, goed, dat het hier ook allemaal op televisie gezien natuurlijk. Die vreselijke schietpartij in Newtown, hè, iets boven, boven New York... Toen dacht ik toch echt van ja, jeetje, hoeveel bewijsmateriaal wil je hebben dat, hè, dat, dat er toch iets aan gedaan moet worden. Ja. Dat je niet kunt blijven zeggen er zijn 300 miljoen wapens in omloop en, en er valt toch niets meer tegen te doen. Er moet wat veranderen. Maar ja, Obama hij is, hij is boos geworden twee weken geleden. Zelfs een aantal democraten, een aantal democraten van zijn eigen partij... die lieten hem vallen toen hij iets van background checks toch echt eh, wilde organiseren landelijk. Dus eh, ik, ik vrees, zo'n zo historische cultuur van die vrijheid moeten we hebben... en zet die leraar maar voor de klas met een wapen. Hè, want ze zijn er toch die wapens en dan kan hij tenminste wat doen. Daarom, ja. ja oog, oog omhoog, tand om tand. Een beetje oud testament, uh, testament uh, denken, hè, wat ja. je in een van die zeer christelijke staten hebt. Ja. Een beetje inzitten. In feite, want je zegt het zelf. Na, na, na Newtown, notabene, zijn er nog meer wapens ja. verkocht. En is, is het aantal leden van de NRA nog meer gestegen. Naar 5 miljoen leden. Ja, nou, inderdaad. weet je, jullie hadden het natuurlijk over die 3D-machines. Uh, ja. Wat heel erg futuristisch klinkt. Maar de eerste wapen is er al uitgekomen, zoals je weet. Hè? En, en er, is, er is mee succesvol, tussen aanhalingstekens, mee geschoten. Ja, kijk. Dan krijg je nog wel een beetje de kromme situatie... dat nu de NRA moord en brand gaat schrijven, omdat ze ook door de wapenindustrie... Hè, de traditionele wapenindustrie worden gesteund. En die zeggen, ja, wacht even. Net als copyrights... In ja, school. ja. Hebben dat, dat, dat pikken we niet. We moeten, moeten we wel iets van regelgeving hebben. Ja, dat is wel heel erg krom geredeneerd. Maar dat zie je nou ook al wel een beetje ontstaan. Onverstelbaar. Ja, dus blijven, maar goed, dus misschien, dat misschien dat er nog een heldere, heldere licht is dat dat voorkomt. En dat in ieder geval niet ertoe er leidt dat er ook kinderen nog op een gegeven moment aan de printer de wapens kunnen... Kunnen uh, oppakken. Uh, Willem Post, Amerika-deskundige, dank je zeer voor je commentaar in Avondspits. De wapenlobby in de VS heeft bloed aan haar hand. U kunt als u nu belt nog binnenkomen in de show 0811 21. Ik ga naar Dennis op lijn 4 Dennis, uit, uit Hoi, Even Dennis. de radio uitzetten, Dennis. Ik heb geen radio aan hoor. Oh, ik hoorde mezelf dubbel, maar dat ligt misschien aan mijn uh, toestand. Ga je gang. Oké. Okay. Ik ben uh, tegen de stelling. Uh, ik denk niet dat het de schuld is van de NRA. Dus uh, je kan het land niet vergelijken met Nederland. Hè? Het land is uh, gesticht met wapens. Iedereen heeft een wapen. En door nu te zeggen, ja, we kopen geen wapens meer, haal die wapens het land niet uit. Nee, maar je kunt ze bijvoorbeeld laten inleveren, wat wel gebeurt uh, zonder strafvervolging. Je gaat 2 miljard mensen hun wapens laten inleveren, dat lijkt me sterk. Hoe blijven er dan achter? Heel simpel gezegd: ja. elk wapen wat je van de straat haalt, of het in Amerika is of hier, is er één. Daar ben ik totaal mee oneens. Hier wel, maar als je het in Amerika zou doen... dan zouden degene die het wapen niet inleveren juist de juiste criminelen zijn. En wie heeft dan het wapen ingeleverd? De mensen die geen crimineel zijn. Ja. En dus heb je dan een landvolle vol criminelen die bewapend zijn. Maar het voorbeeld van het kind dat met toevallig het ge geweer... wat ze zelf had gekregen voor My First Rifle, uh, haar broertje doodschiet. Wat is jouw antwoord daarop? Is dat de schuld van het wapen of is dat de schuld van de opvoeding van J de ouders... die er niet naast gezeten hebben terwijl ze het Jongens, wapen hadden? Jongens, dit was een kind van vijf, Dennis. Ja, een kind van vijf. Een kind van vijf moet je niet alleen met een wapen laten. Je moet geen wapen in een huis zetten, zetten waar een kind van vijf laten. bij kan. Daar ben ik totaal mee oneens. Je zit daar in een land met beren, wolven, weet ik het wel. Mensen die Je zet toch ook niet geen beren in de keuken, of wel? Niet in de keuken, nee. Niet in de keuken, maar dat is niet gemaakt om in de keuken af te schieten, toch? Wat zeg je? Het, dat wapen is toch niet gemaakt om in de keuken nee, af te schieten. Nee, maar hè? een kind van vijf weet daar niet direct alle gebruiksaanwijzingen, denk ik. Nee, en is het dan de schuld van een wapen of de schuld van de het Van de vader, nou eens, maar dat wapen had er nooit moeten staan. Dat was de grootste fout van de vader. Nou, daar ben ik het mee oneens. Want het okay. kind wordt leert opgroeien met een wapen... weet dan hoe een wapen werken en hoe gevaarlijk het is. Als je dat kind het goed leert... dat wil niet zeggen dat je het kind alleen moet laten met een wapen. Dat is een heel andere discussie. Dennis, we zijn... Het is niet de schuld van de wapenhandelaar, het is de schuld van de ouders. We zijn het niet eens, maar we moeten afsluiten... want de show gaat er... Uh, uh, nou, onderdoor wil ik niet zeggen, Onze discussie, maar houdt in ieder geval op Dennis. Dankjewel. Het was een mooie, mooie discussie. Op deze 6 mei met Willem Post en uh, meneer Slijpers. Uh, u ook zeer bedankt voor het meedoen. Nog vele tweets zijn er. Peter Klein zegt, Eerdmans, oneens. Vroeger was een mes een mes. Tegenwoordig is een mes een wapen. Waar je maar bang voor bent. En Robert zegt mij nog eens. Natuurlijk eens. Want deze lobby bepaalt de volksmentaliteit. En Matthijs Noord zegt, avondspits niet en wel mee eens. Nu hebben in Europa alleen criminelen en de politiewapens. Wat kun je dan doen als burger? Meer tweets zijn te lezen. En die kunt u ook zien. Wij gaan eruit. En wij zullen oversteken naar... Kunsthof, hier op 1 gaan ze verder met in de show Patricia Pai. Omroep WNL is morgen weer te zien vanaf 7 uur op Nederland 1... met het programma Vandaag de Dag met Mirel Westrik. In deze uitzending zijn te gast showbizdeskundige Jan Uriot... en oud-bankier Peter Verhaar. Morgen dus kijken vanaf 7 uur Vandaag de Dag op Nederland 1. Volg ons op Twitter, dat kan op twitter.com slash avondspits WNL. Morgenavond zijn we er weer. Nieuwe show van half 7 hier op Radio 1. Hele fijne avond, graag tot dan. Elke werkdag om kwart voor één s'nachts. De spin. Een radiocrimi geïnspireerd op de IRT-affaire. Gecontroleerd doorvoeren. Ja, wat we het anders? Elke werkdag om kwart voor één s'nachts. De spin. Radio 1. Het nieuws van alle kanten.